Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer jongeren slikken antidepressiva. Vorige week bleek al dat jongeren minder lekker in hun vel zitten. 1 op de 4 heeft psychische klachten. Ze voelden zich vaak somber, hadden veel stress of waren vaak zenuwachtig. Ook deze jongen heeft zich wel eens beter gevoeld. Wat ik vooral merk zijn de thuislessen. Je mist toch zeg maar bepaalde sociale contacten. Um, en dat maakt het soms wel lastig om uh, ja, voor jezelf, ja, ook psychisch gezien... Uh, dat in stand houden. En nu blijken huisartsen dus vaker medicijnen tegen depressieve klachten voor te schrijven. 8% meer in de tweede lockdown dan voor corona. Onderzoekers denken dat jongeren toen pas de mentale effecten voelden. De wachttijden in de ziekenhuizen lopen op. Volgens het AD moeten patiënten nu gemiddeld twee maanden wachten voordat ze terecht kunnen voor een behandeling. Vooral in het midden van het land en in Brabant moet je lang wachten. De marsrover Perseverance heeft voor het eerst steengruis verzameld. De marsbolider stuurde een foto naar de aarde waarop te zien is dat er gruis in het opslagbuisje zat. De eerste poging vorige maand mislukte. De Paralympiërs worden zometeen gehuldigd. Met 25 gouden medailles, 17 zilveren en 17 bronzen plakken deed Nederland het uitstekend op de Paralympische Spelen. Zwemmers Lisa Kruger en Bas Takken hebben met z'n tweeën maar liefst zes medailles gewonnen. Zijn er dus ook bij in Den Haag. En het dragen van al die medailles is al een sport op zich. De lintjes van die medailles zijn allemaal even lang. Um, nou, het probleem is dan dat als je ze allemaal om hebt, dat ze tegen elkaar aan, uh, aan het kletteren zijn. En uh, daar beschadigen ze van. Dus dat is niet helemaal de bedoeling. Dus dus ik moet ze even gaan, gaan knopen zo meteen. Op een manier dat ze net allemaal boven elkaar naast elkaar hangen. Uh, ja. Dat ze niet kapot gaan. Ja, ja, ik heb een kleine kilo om mijn nek hangen de hele dag. De sporters worden eerst gehuldigd. En daarna mogen ze nog op de thee bij koning Willem-Alexander. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het kan plaatselijk 27 graden worden vanmiddag. Ook morgen is het zonnig en warm. Dan kan het in het zuiden 28 graden worden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Dus dat hele goede Het is weer dinsdag, uh, 12 uur. Op deze uh, 7 september alweer van het jaar 2021. En uh, wat is het heerlijk rustig in ons eigen derpie, hè? Wat hebben we toch mooie dagen gehad met de Grand Prix, lieve mensen. Wat hebben we genoten, wat staan we goed op de kaart gezet. En uh, ja, dat, uh, dat riekt naar meer natuurlijk, hè, Luz. Volgende week maar weer, hè? ja allemaal Ja, nou is toch wat fietser bij elkaar gezien. En wat is het leuk georganiseerd. En wat zijn de mensen blij in. En wat hebben toch heerlijke geluiden gehad uit het hele land. De pers was helemaal vol van verantwoord. En uh, nou ja, wij gaan vanmiddag gewoon lekker... de komende twee uur gaan we weer uh, Luz zoemen aan deze kant. Jan van der Roever en uh, Luz aan de andere kant. Als de sidekick die vandaag weer alle nieuwtjes bij elkaar gaat zoeken. En welke muziek gaan we draaien. van alles wat Nederlands, wat oud, wat nieuw. Een stukje cabaret misschien nog. We hebben een artiest van de dag. hebben We ook nog vandaag. En uh, we beginnen gewoon met een uh, lekkere oude van Dusty uh, Springfield. I tried so hard all summer. to think Een uh, lekker mooi oud nummer van uh, wie kent haar niet, dus die Springfield. En Luus, uh, hoe heb jij onze GP-dagen uh, ervaren dit jaar? Nou, echt waar, als fenomenaal. Ik heb zo genoten van alles. Uh, de weg ernaartoe. Ik ben op de uh, uh, bewonersdag geweest. Nou, het was gewoon geweldig. Leuke s Je weet niet wat je ziet. Wat daar neergezet is. Wat een organisatie. Ja, ja, ja omdat ze wie helemaal zo neerzetten zoals het behoort te zijn. Dat je denkt van wauw, uh, het vervoer naar Zandvoort toe met de trein. Met de, oh, Alles piezen. is goed geregeld. Wat ik van deze kant ook even wil doen, is alle medewerkers van Spaneland. Want die doen toch zo hun best om het dorp schoon te houden. Ja. Ja, Om 12 uur s'nachts waren ze zaterdag s'avonds bezig. Heel belangrijk. En zo is gewaardeerd. Ja, oh, dus is erg leuk. Ja. En ook de, de, de routes hadden ze leuk uitgestippeld van het station over de Loopbrug. En uh, nou waar ik zelf, Admiralenwijk. Een hele hoop mensen gewoon de, de kleine straatjes door, maar ook allemaal in een hele gezellige stemming. Ja. En uh, het sfeertje was leuk. En verschillende mensen gesproken vanuit voortuintje... die langskwamen en dan gewoon... iedereen zegt ook van hallo, goeiemiddag, wat hebben we genoten? En het is natuurlijk... Ja. Nou, puur voor de herhaling vatbaar dit. Hè. Ja, en de verspijtstraat helemaal omgetoverd... tot uh, een soort van pitleen naar het Pitleen ook. Ja, ook in de Bosmastraat heel veel vlaggetjes opgehangen. Grote vlaggen naar buiten. En uh, mensen oranje juichkeeps... aan de gevels gehangen. En, en het verkeer is ook heel goed geregeld. En daar uh, dat zal ik eigenlijk een beetje over in... van gaat het goed komen, maar ik behaarde uh, vanaf de Mesgerstraat richting uh, boulevard, eigenlijk een kleine opstopping op een gegeven moment, maar dat was heel snel afgelopen en eigenlijk was het dorp snel leeg, alleen ja de files, voor het eerst files bij het fietsvunneltje, ja, en dat is ja, natuurlijk wel geweldig. Ik. Ja, maar ze waren allemaal aan het zingen en Ja, dat, dat was het, leuk, uh... het was natuurlijk heel schitterend weer, en uh, ah, er het, het is eigenlijk niks erop aan te merken geweest, en uh, ook de dieren die, uh, die uh, zijn ontzien, maar dat gaan we zomer nog even oplezen, we gaan eerst even een uh, lekker nummertje draaien tussen. I run away Stay, stay. You make it hard for me to love you. The way you break us when you lose control. I know you need me to come over. The way I feel the need to heal your soul. You know you screw, screw, screw me up, but I still fall hard for you. was dit. Uh, ja, ik zei het zojuist al. We hebben natuurlijk allemaal genoten van de Grand Prix. En uh, wat ook uh, heel belangrijk is natuurlijk... dat uh, even voorlezen hier. We hebben geen Grand Prix test voor de dieren. Uh, dat is heel erg belangrijk, vind ik ook. Want uh, ja, ook zij moeten natuurlijk geen overlast gaan ervaren van, uh, van de feesten. Nee. Uh, de wilde dieren die in de buurt van het circuit van Zandvoort Leven hadden niet zoveel last van de Grand Prix die daar afgelopen weekend werd gehouden. Ook van de tienduizenden toeschouwers merken ze niet zoveel. Dat is een krantenartikel. Uh, wel hadden de koninkpaarden wat last van een helikopter. Dat is de eerste indruk van waterleidingbedrijf PBN. De beheerder van het natuurgebied wat naast zich circuit ligt. Dus de strandhagen die ze waren... Nee, die, ik denk de dat die... Zandlaat, ja, de ja, die zijn die? denk ik een weekendje weggegaan met het koffertje, denk ik. Om het te ontlopen. En de zandgrootjes zo. Ja, de, zo. Ja. de... Uh, Het circuit van Zandvoort ligt aan de rand van het Nationaal Park zuid kennemerland Een gebied van 3800 hectare. Dat is 38 vierkante kilometer, maar liefst. Uh, studenten van de Hogeschool van Hal Larenstein... doen in opdracht van PWN onderzoek naar de natuur rond het circuit... Uh, in het gebied leven onder meer de koninkpaarden. En bij hen was één keer een, uh, een beetje vertoning van... Uh, van stress te zien door een helikopter die overvloog. De dieren sloegen niet op hol, maar ze vertoonden iets ander gedrag. Uh, nou ja, dat doen wij ook wel eens een helikopter over. Die kijken we ook omhoog natuurlijk. Ja, ja, ja toch? Ik wil ook naar buiten. Ja, zeker wel. En dat is, ja, ja. uh, is altijd dus een woordvoerder van het waterbedrijf. Uh, in het natuurgebied komen ook uh, Wiesenten. En de, die zaten relatief uh, ver van het circuit af en hebben daardoor weinig meegekregen van de race en over de damherten van Schotse hooglanders, en Schotse hooglanders is nog niets bekend. Ja, en de, de, de hagedissen en de andere uh, rondvliegende beestjes. Ja, daar heb ik niks van bekend eigenlijk. Nee, ik heb er niet gezien. Ja, ja dus, uh, Ze bleven allemaal zitten. Maar we zijn blij voor deze beesten in ieder geval. Dus uh, ook voor de dieren hadden we een gunstig iets. En wat maar het, uh, wat mij wel opviel van de auto's van de, van de Formule 1 auto's zelf... hadden we weinig last Want... Ik denk dat de wind goed stond. Ja, dat zou ook, maar van de Porsches, daar was weer veel meer geluid. Ja, ja, ja. ja, ja het is mij op. op. Het is, uh, maar goed, ik vind het een fijn geluid. Ah, ja, natuurlijk, dat doe je ja, toch voor. Mij ja. het niet. Uh, we moeten niet denken aan een GP met uh, elektrische auto's, want dan hoor je helemaal niks meer natuurlijk. Hey? Nee, die vind <laughs> ik helemaal niet fijn. Want... Nee, maar uh, we gaan uh, net zoals Michael Jackson uh, smile, zeggen we maar, hey, over deze dagen. the time ...advies van uh, ons Michael Jackson-Smile. En uh, gisteravond trouwens Lus, is de loopbrug ook weer afgebroken... ...die op de Vlenderweg stond bij de Verspijkstraat. Een hele grote kraan, een grote klus... ...en uh, met een paar uur was de loopbrug uh, die zoveel dienst heeft bewezen... ...dit uh, GP-weekend uh, werd weer afgebroken... Ja, dat gaat vrij snel allemaal. Ja, hè? gaat snel. En, uh, en we ja. hebben er gewoon niets van gemerkt. Geen last van gehad. Nee, nee, nee, nee. En, ja, die, die loopbrug is trouwens een goed idee geweest dat Ja, denk ik. En, ja, op de zeeweg stond die ook hè? Ja, de, het is uh, echt een doordacht uh, iets geweest. Heb jij toch wat ander nieuws kunnen vinden, Luus, inmiddels? Of ben je uh, nog aan het zoeken? Ik ben nog uh, lekker aan het zoeken. Nou, okay. Het is eigenlijk allemaal Grand Prix wat de klok slaat, over. Uh, hoe gezellig het was. Uh, ook wel uh, kritiek van waarom mogen de festivals niet en dit wel. Ja. ja. ja. Dat hou je ik, toch voor en Ik kan de er niks voor zeggen. Nee. Het uh, we zit wel gedacht. een klein beetje gelijk, vind ik. Ja. Okay. Gooi open. Uh, ja, Together We Strong, denk ik toch? Of niet? Ja. ja. Altijd toch? Ja. Samen zijn we sterk.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 Agree. No, no need, need to lie. lie. I only we're know strong. when we are apart. Together I only live with half a heart. Together I need your hand to play my part, Together, Together we're strong, we can go wrong. Together And now we know just what. the world. Everyone has a different dream. Yours may not be the same as mine, but when we're together, we can make them all come true. Today. Het was een cool together, we are strong. En, uh, Mireille met je, wie kent haar iets van een aantal jaren geleden... een uh, topzanger uit Frankrijk. En die had toen, uh, dit, toen werd gemaakt samen met Patrick Duffy. En ik geloof dat het nummer over een beetje indruk heeft gemaakt... op uh, luus bij mij aan de overkant... Ja, ik kende het nummer van vroeger. Ik vond het een heerlijk Lekker nummer. nummer ja. Heerlijk toch, Jazeker. ja, zeker. Uh, Luus, we hebben een artiest van de dag. En uh, daar ga jij even een verhaaltje van vertellen. en dan ga Ik ja. zal het uh, liedje van haar draaien. Ja, jij gaat het liedje voor stopzoekers. Het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht als de B-kant van uh, de single Substitute. En toen uh, de jazjokers het nummer ontdekten en veelvuldig begonnen te draaien... groeide het nummer echt uit tot een wereldhit. Het bereikte de eerste plaats in Amerikaanse en Britse hitlijsten. En werd ook een top 10 hit in Canada, Australië, Zuid-Afrika en verschillende Europese landen. Ook in Nederland werd het een hit. In 1980 werd het lied bekroond met een Grammy Award voor het beste disco-nummer. En de enige keer dat deze categorie bestond. Het nummer is van onze. Uh, artiest van de week en dat is deze week Gloria Gaynor en het nummer waar ik het over heb wat ja. ook geschreven is door Freddy Perrin en Dino uh, Vigares uh, is uh, I Will Survive One second Ja, dat is, dat is een ja, en dit nummer is nog steeds uh, zeer populair. En vooral ook in de LGBT-gemeenschap. Ja, dat klopt, dat klopt. Er wordt heel veel uh, gedraaid. En, uh, bij They uh, will survive. I will survive. Uh, Kun jij herinneren de eerste zegen van, uh, van Max nog? Uh, <laughs> yeah. uh, ja. Yeah. De eerste Grand Prix zegen. Yeah. En uh, het verslag daarvan. Dat is wel even leuk om te laten horen hoe het toen ging. Hè, een aantal jaren geleden. Is het met uh, de tekst van Olaf Mol erbij? We gaan even kijken. We gaan hem opzetten. Hier is He heerlijk. hij. Heerlijk. Langs de lijnen. Met Henry Schut en Hugo Borst. En uh, met Autosport, we gaan kijken naar de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Uh, met uh, Max Verstappen in zijn nieuwe bolide, Louis Dekker. Het is gebeurd. Mercedes wint altijd. Mercedes wint altijd. Hamilton op pole position. Rosberg drachters hebben elkaar er vanaf gebeurd. Ze zijn allebei weg. En we hebben aan de leiding een Red Bull en een Red Bull. Ricciardo en Verstappen op 1 en 2. Wat gaat hier gebeuren? Hamilton en Rosberg hebben elkaar er vanaf gekegeld. We gaan beginnen aan een hele bijzondere race in Spanje. De eerste ronde loopt. Safety car. Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere race. Jan Lammers kijkt met ons mee vanmiddag. Jan, normaal gesproken doen we het allemaal heel kort in de opening van de uitzending, maar dit moet toch even gezegd worden. Wat is ja. dit voor een opening? Ja, dit is, dit is waanzinnig, uh, dat, dat uh, het gevecht en, en zeg maar het powerplay tussen de twee Mercedesrijders, dat speelde zo hoog op, dat, uh, dat ze elkaar gewoon compleet van de weg afduwen. Ik heb het nog even nagekeken, Louis, het staat echt op alle sites. uitvallers, dubbele punt, Rosberg, Hamilton. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ik, ik heb het echt twee jaar gezegd. Ze gaan elkaar een keer raken. En op de een of andere manier de afspraken in dat team waren zo goed... dat het altijd steeds net goed ging. En uitgerekend in de Grand Prix die Max Verstappen op plek 4 start. Uitgerekend in de Grand Prix dat Mercedes zegt... dit kon wel eens een zware race voor Hamilton en Rosberg worden. Uitgerekend op dat moment ketsen ze elkaar ervan af. En dus kun je nu... Genieten, want het is Daniel Ricciardo van Red Bull aan de leiding. De man die al drie races heeft gewonnen, maar dat is best een tijd geleden. En op nummer twee, echt, het staat er echt, op 1,3 seconden Max Verstappen. Dus het ziet er naar uit dat de Ferraris toch wel een maatje groter zijn qua snelheid dan de Red Bulls. Dus ik denk dat het nu een gevecht zal worden om een tweede of een derde plaats voor het podium. En of dat dan Ricciardo of, of Max gaat worden, ja dat moeten we gaan zien. Louis, tussen wie gaat het om de overwinning? Het wordt met een ronde spannender. Ricciardo aan de leiding. Ricciardo de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Verstappen op 1,02 seconden, dus echt in de spiegel. Maar hij moet ook zelf in zijn spiegel kijken, want 1 seconde achter Verstappen stormt Sebastian Vettel en dat is de snelste van de drie. Ricciardo en Verstappen, dat is echt magnifiek om te zien. 1,31, 3 voor Ricciardo. 1 31 1 voor Verstappen. Vorige ronde allebei 1,31, 2. Ze zitten aan een touwtje, ze zijn aan elkaar gewaagd. Ze zijn even snel. En dan moet je toch even beseffen dat dit de derde werkdag... van Max Verstappen in deze auto is. Je geniet, hè? Ja, maar dit is gewoon echt... Uh, dat, dat, uh, als, alsof je gewoon uh, voor het eerst uh, Messi tot zijn recht ziet komen. Ja, zo. Yes, so. dat, dat, uh, ja. Hij is ook absoluut de Messi van de auto. Sport, dat, is, dat is zonder enige twijfel. Laten we even constateren, Jan. Uh, Ex-equo, beste kwalificatiepositie voor jou en Max. Maar nu gaan we al iets verder denken. We gaan nu naar de beste ja, eindklassering joh, ooit. Is, en die is, is voor zijn vader, die werd twee keer derde. Ja. Dat zit er normaal gesproken gewoon in, hè. Oh, vandaag. absoluut. Absoluut. Ja, hoor. Kijk, het uh, hoeft hier maar heel, uh, heel gek te gaan en hij wint de race. Dus, dus uh, zoals hij nu bezig is, is hij gewoon al, al een rondje of 10, 15 de snelste man op de baan. Dus als je nu geld in zou moeten zitten, zetten, dan zou hij de verstandige mensen het op uh, max gaan zetten. Ja. Waar rijdt hij? Eén heet dat, hij leidt de race. En we zijn al 46 ronden bezig, nog 20 te gaan. Max Verstappen aan de leiding, omdat Daniel Ricciardo voor de derde keer banden wisselt. En Verstappen kan nog een tijd door. Het is nog nooit gebeurd. Een Nederlander aan de leiding, een jongen van 18 aan de leiding in een Grand Prix, ook nog nooit gebeurd. Zelfs als het nu iets fout gaat, als hij vierde wordt, als er iets technisch, iets naars gebeurt en hij valt uit. Het doet er eigenlijk allemaal niet meer toe. Hij heeft zo'n onverwoestbare indruk gemaakt. Zo cool, zo foutloos. Jan Lammers, kijk met ons mee deze race. We hadden geen betere race kunnen kiezen, uh, Jan, voordat we gaan analyseren over wie er gaat winnen van ik de vier... Ik heb kippenvel, jongens. Ja, wat moeten ja, we analyseren? Wat doet jouw Formule 1 hard op dit moment? Nou, ik, ik zit eigenlijk... Ik zit me helemaal af te vragen van... van, van, van zijn we wel al klaar voor, voor een Nederlandse Grand Prix-winnaar? Want nou ja, over het overop je echt... Ja, natuurlijk, ik ben er helemaal klaar ja, voor. Maar het is helemaal zoiets van... Ja, een paar dagen geleden moeten we nog wennen... dat hij in één keer verhuisd naar Red Bull... Dan is staat hij in één keer gewoon uh, voor Ricciardo. Uiteindelijk staat hij op de tweede rij, ligt hij op kop. En dan is het, hè, bij de, na de start, ligt hij op een zeker moment... na een paar rondjes uh, halverwege de race op kop. En nu lopen we tegen het einde en hij ligt nog op kop. Dus, ja. Hoe knap is het dat hij nu in een nieuwe wagen, in een nieuw team... meteen de eerste, de beste race, zo top presteert? Nou, als je dat, uh, het ligt eraan wat voor referentiepuntje neemt natuurlijk. Hè, ten opzichte van andere talenten die we hebben gezien... maar dan ook hele grote als Senna en Schumacher en Prost en noem ze allemaal maar op. Je noemde hem straks Messi, dus vergelijk hem maar met deze groep. Wat hij statistisch nu doet, is gewoon beter dan Senna... en hij moet al die kampioenschappen nog gaan winnen. Maar in ieder geval in het tijdbestek waarin hij nu zit... ligt die straatlengte voor op al die mannen. Ik zou bijna zeggen, gooi de finish toe van het wielrennen er maar in... want we gaan de laatste vier ronden meemaken... van de Grand Prix van Spanje met Louis Dekker. Dat zou leuk zijn om dat een keer te doen. Zoek hem maar op, jongens. Ik klets Helemaal vol tot de streep. Nog vier ronden te gaan. Ja, je gaat toch niet denken dat hij bij zijn eerste race voor een topteam... klap-boem meteen naar het podium rijdt. En je gaat wel helemaal niet denken dat hij bij die eerste race... op het bovenste treintje van het podium komt. Maar het gaat wel gebeuren, hoor. Nou nee, laat ik het niet zeggen. Nog drie ronden te gaan. Hij heeft Raikkonen nog steeds aan een touwtje. Het moet akelig zijn. Daar komt weer een aanval van Ricciardo. Want die derde plek is ook nog een gevecht. We hebben een soort dubbelknokpartij op het circuit. Dadadadada. Laatste anderhalve ronde Verstappen aan de leiding. Ruikonen, hij geeft het niet op, maar het gat is een seconde. En dat is meer dan het heel lang is geweest. Maar een seconde is natuurlijk helemaal niks. Het gat gaat naar 1,1. Verstappen, rondje 1,35. Ruikonen 1,37. Vettel op 3, 1,36. Ricciardo, 1,37. Ze zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Ze kunnen allemaal winnen. Maar er gaat er maar één winnen. En ik heb zo ongelooflijk de indruk dat we straks het Wilhelmus gaan horen. En ik vraag me af of Bernie er dat we helemaal wel bij zich heeft. Want het is natuurlijk helemaal... Dit verwacht toch niemand bij de eerste race van Verstappen. Oh, lekker band. Lekker band voor een Red Bull. En het is Daniel Ricciardo. Je schrikt je toch het apenlazer. Dus een lekker band in ronde 65. laatste ronde loopt. We zijn één minuut verwijderd van sensatie, van geschiedenis... van de eerste overwinning van Max Verstappen. Maar nu gaan we hem in beeld krijgen. Hij is er nog niet, hoor. Hij is er nog niet. Wat een sensatie. Wat zet hij iedereen hier even op zijn nummer zegt... Iedereen die een jaar geleden of twee jaar geleden zei... Ach ja joh, je bent veel te jong. Ga nou eerst maar eens gewoon rijpen. Ga maar eens presteren. Probeer maar eens een puntje te pakken. Dit is ongelooflijk. Dit is na één jaar en laten we het afronden... drie maanden carrière in de Formule 1. De eerste overwinning van Max Verstappen. Want daar is de laatste bocht en daar is de streep en daar komt de vuist. En hij wint hem. Hij wint hem echt. Wauw. Dit moet niet gebeuren vandaag. Dit had moeten gebeuren in 2018 of zo. Oei, oei, oei. Waanzinnig. Max stappen wint en iedereen gaat uit zijn plaat. Wow. En hij zelf ook. <laughs> Daar is de vuist. Hij ja, zal volgens mij het liefst die helm nu rijdend afdoen en het publiek in gooien. Ja, en Mike is zo gefrustreerd dat iemand na de finish nog voorbij rijdt. <laughs> <Je laughs> die, die wil het publiek is nog even de deur. eerste maken. was dat. Ja. Zo, ja. so, maar Conan blij, jongens. Ja. Kijk, Mama. Mamma, man. Absurd. Abs is de finish tune al af? Ja, geweldig. Hè. Dit was uh, 2016. Uh, 2000. 15 sorry. 15, sorry. De, de eerste overwinning van, uh, van Max toen. Hij was toen 18 jaar en 288 dagen oud. Eerst is bij uh, Red Bull. We ja. uh, -nope. vonden het even nou. leuk om dit even te laten horen. En uh, toen, en nu afgelopen zondag weer... Ach, het is de andere races die ze al gewonnen hebben. natuurlijk. Uh, ja. Ik heb het gezien, ik heb het gevolgd. Uiteraard, ik zit ja. aanstaande zondag weer voor de buis. Ik ben er helemaal weg van. Ja. Ik heb eerlijk, als ik heel eerlijk ben... Uh, een traantje gelaten van... Ja. Onze van trots, ja, van trots, hartstikke leuk. Ook, was, maar uh, ook wat, wat er neergezet is in Zandvoort, hoe de Zandvoort, de zware ja. onderling met de gasten, met iedereen. Het was gewoon één groot. Nou, we zijn even nostalgie de, de ja. en we de Max en Formule 1 fans eventjes een pleziertje mee hebben gedaan. Dit uh, we gaan weer uh, musical verder. Possibile la malattia di vivere, sapessi come vera questa cosa qui, e se ti fa soffrire un po, punisci la vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così più che puoi.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 sommige stort hij in uh, de mooie Jer. In een lekker duet was dat... Uh en het mea culpa nog even van mijn sidekick uh, lus aan de andere kant. Want het was toch wel 2016 en uh, Luus. Ja ja ja, ja, ja, ja. Sorry. Tuurlijk. Ja, okay. is, anders had hij 17 geweest. Hè, ja, niet. Nee, ja, dat, dat had uh, ook weer. Uh... Nee, het was 16. Oh, Oké. Okay. Nou, bij uh, deze gecorrigeerd, oh. Luus. Oké. Okay. Uh, had je alweer wat uh, nieuws gevonden? Nee, ja, het enige nieuws wat ik zie is allemaal over de Grand Prix. <laughs> maar misschien kun je er wat loods trouwens Dan gaan we zo meteen even kijken. We gaan even uh, een nummertje draaien. Give me a smile A piece of your heart You give me the fear I've been looking for You give me your soul Your innocent love You are the one I've been waiting for I've been waiting for We're well, lost in a kiss A moment in time Forever young Just forever Just forever Scorpions waren dit en uh, wil ook even aandacht geven, want ik zie dat uh, de collecte van het Koning Willem-fonds ook weer uh, aan de gang is. Heel belangrijk natuurlijk, dus uh, mocht een collectant. Uh, maar ik zie hier ook twee, twee hele jonge collectanten, die zie ik hier op Facebook voorbij komen. Uh, Zoals van, van Linda Kerkman. En dat uh, zijn de jongste collectanten die toch uh, eventjes dat uh, gaan even doen. En dat vind ik toch wel uh, heel noemenswaardig. En uh, iedereen mocht eens aan de deur komen. Er zijn natuurlijk uh, organisaties waar royaal voor gegeven moet worden, dacht ik zo. Hè? Uh, 17 miljoen mensen. Dat zijn een hele hoop. Maar daar gaan we het nu over hebben. Of niet? Wat denk jij? Ja, laten we dat doen. Oké. Okay. Die allemaal gekeken hebben van het weekend. Ik hoop het.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 Visie is nu alles zo beladen? Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar, maar gek genoeg brengt het brengt ons samen. 17 miljoen mensen op het hele, hele kleine, kleine stukje, stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je, Die laat je in hun waarde. waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op een kamer. kamer. En ondertussen knijpt de aarde.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 Ja. Verschil, maar ja, over gezellig, toch? He? Was Davine ja, dat was en Michel. Dat was en Michel, ja. Ja, die dat hele mooie, het heel mooi gezongen heeft. heeft ze op, ook appen. heel goed gedaan. Er zijn heel leuke reacties opgekomen ook. Ja, toch? Ja. We gaan er uh, nou een beetje vrolijk eruit. De, nou, eruit. We gaan eventjes iets vrolijks opzetten. Is er één grote op Laat nou de blok slaan We vallen met z'n allen een visje in de kroeg En blijven lekker hangen, het de gesproefd, is nog genoeg en Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen Nog laat kunnen in de kleine uurtjes door Je beste bent je voor straf vlieg je hier de veters uit je schoenen Beesters, is me Waar is de ik hoop te nemen als ik naar beest Ik moet de Ik zag hem net nog in de Waar is Waar is me We're Door, dat is okay, de zak is lekker door. De zak is lekker door. Dat is goed de de is door. De zak is lekker door. De zak is lekker door. het doet vol. 2011. En ik hoop dat het volgend jaar toch wel weer gezellig terugkomt in de arena dit allemaal. Want we hebben we toch wel moeten missen? Hè? Ja, zeker. Zeker. Uh, we hebben nou niet veel tijd meer. We gaan in tweede uur uh, eens even kijken. Ja, uh, Loos is uh, wat nummers bij elkaar aan het zoeken. Dan gaan we het tweede nummer draaien van Claudia Gener. Uh, we gaan nu af op het eind van het eerste uur. Uh, de klok van één uur. En dat doen we met, met een oudje. En we zien u graag terug aan de andere kant van de klok. Jip, jip.